Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij aanstaande vrijdag met de Russische president Poetin... een verkennend gesprek gaat hebben over een mogelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij geen akkoord gaat sluiten. Na zijn ontmoeting met Poetin wil hij een gesprek met Poetin en Zelensky organiseren. Trump reageert op zorgen van Europese leiders... die vinden dat de Oekraïnse president zelf moet kunnen meepraten over de voorwaarden voor een staakt het vuren... Komende woensdag is er eerst nog een online gesprek met Trump, Zelensky, NAVO-chef Rutte en verschillende Europese leiders. De stafchef van het Israëlische leger, Eyal Zamir, zegt dat hij bereid is om Gaza-stad te bezetten. Eerder had hij nog grote bedenkingen bij de uitvoerbaarheid van dat plan, maar Zamir zegt nu dat hij het besluit kan uitvoeren. Het Israëlische kabinet besloot vorige week dat het Gaza-stad militair wil bezetten. Als die stad ingenomen wordt, heeft het leger vrijwel de hele Gazastrook bezet. De Nationale Bank van Noorwegen heeft de aandelen van elf Israëlische bedrijven verkocht... omdat die actief zijn voor de Israëlische luchtmacht. De Noorse minister van Financiën zegt dat de bank niet mag investeren in bedrijven... die bijdragen aan mensenrechten schendingen en noemt het een goede zet. In het Zuidpoolgebied zijn de resten gevonden van een Britse wetenschapper die 65 jaar geleden in een gletsjer verdween. Meteoroloog Dennis Bell was eind jaren 50 lid van een groepje wetenschappers dat een eiland in het Zuidpoolgebied in kaart moest brengen. In de zware omstandigheden viel Bell in een gletsjerspleet en kon niet meer gered worden. Begin dit jaar werden botresten en persoonlijke bezittingen gevonden. Met behulp van het DNA van zijn familie is duidelijk geworden dat die van Dennis Bell zijn.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 Play aloud, Dutch Fury. 26 september komt onze debuutplaat uit, genaamd Born in the Grave. Via Roscoe Records en Intuit Records. Check voor meer informatie over From the Crypt op Facebook of Instagram op From the Crypt Death Metal. Tot die tijd moeten jullie doen met onze eerste single. Hier is Drained.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 En dit tweede uur komend van een debutant bij Play It Loud... de oldschool death metal band From The Crypt... uit het zuiden van het land die op 21 juli de eerste single Drained dropte... afkomstig van een debuutalbum Born Into The Grave... dat zoals door Gary van From The Crypt zelf al is verteld... op 26 september op CD uitkomt via Raw Skull Records... en op tape via Into It Records. Check en support deze band als je dit helemaal te gek vindt. Wij van Play It Loud zullen ze zeker blijven volgen... met hun aankomende single releases. En van de death metal van From The Crypt gaan we door... Naar de hardcore van Swan Slaughter. Bestaande uit voormalige leden van 18 Miles to Heaven, Earth is Hell en Death Hounds. Deze vijfkoppige band zoekt een uitlaatklep voor woede en wanhoop... en worstelt met het vinden van vrede en rechtvaardigheid... in een wereld die wordt gedreven door angst. De band reflecteert op hoe al het mooie in hun leven... door de mens wordt afgeslacht. Hard en compromisloos, wat betreft genres... legt Swan de lat hoger in heavy muziek. Op 20 oktober komt hun debuutalbum Make A Wish uit... en daarvan lieten de heren op 22 juli een eerste voorproefje horen... in de vorm van de kort maar krachtige, amper twee minuten durende single... Nothing Means Anything. En die hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Dutch Fury. Hey, Play It Loud, Wiebe van het Moran hier, samen met... Frank van het Moran hier, luister nou onze nieuwe single, We Fight Back of Play It Loud. Hell yeah! De heren van het uit het Friese Dokkum komende de klampen zich niet graag vast aan één genre... maar trash metal is wat ze zeker spelen... met elementen van groove metal... en zijn beïnvloed door bands als Lamb of God, Exodus, Sepultura en Gojira. We hebben al even niets van de band gehoord... sinds hun laatste single release, Selfish, vorig jaar. Maar de heren zijn terug... Met hun op 25 juli verschenen nieuwste beuker We Fight Back. Dat werd aangekondigd door zanger Frank van der Ploeg en lead-gitarist Wiebe van Kammen. Het nummer gaat over het confronteren van innerlijke demonen. Bevat zware riffs, agressieve vocalen en een thema van rebellie en overleving. Heren, jullie ook onwijs bedankt voor jullie input. En we houden jullie eveneens in de gaten. Van Friesland is het weer een lange reis naar Noord-Brabant... waar we de hard rock en heavy metal band Odd Obsessions treffen... die met een krachtige mix van intense gitaarlijnen... en meeslepende zangpartijen ondersteund... door een stevige en dynamische basis met onverminderde intensiteit tot de kern van de luisteraar doordringt. Ondanks de beladen teksten van de band... typeert de live performance zich als opzwepend, energiek en bombastisch. Hun repertoire bevat subtiele hints... naar invloeden van bands als Metallica, Volbeat en Avenged Sevenfold. En op 25 juli bracht de band hun nieuwste single... en jullie heavy zomerhit met de titel The Freak Parade uit. En daar ga je nu naar luisteren. Live on the battlefield, Can you see it? In the shadows, the scars are here. I won't fade away, this is the last time I'll be called a freak parade. Elders nooit gedraaid? Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. komen de heren langs bij Play It Loud Live voor een interview om te praten over hun aankomende debuutalbum This World Is Dying dat op 26 september uitkomt in aanloop naar de release dropte de heren van Rising Rebellion waar ik het over heb de singles Broken Ground, I Will Take My Crown en op 25 juli hun derde en laatste single, Doomsday, die je na Odd Obsession's Single The Freak Parade hoorde. Gitarist Hans Bijland begon in 2013 met het solo-project Rising Rebellion. Het idee om muziek te maken die zowel zwaar als ritmisch is, vormde de basis. Door persoonlijke omstandigheden werd het project tijdelijk gepauseerd, maar in 2022 kreeg A Rising Rebellion een nieuwe impuls en evolueerde het naar een volwaardige band. Hans voegde drummer Lorenzo en zanger Enzo toe aan de line-up waarmee de fundamenten van de band werden gelegd. Niet lang daarna sloten bassist Marijn en gitarist Alexander zich aan, waarmee de huidige line-up compleet werd. De officiële live-debuutshow van The Rising Rebellion vond plaats tijdens de NH Metal Fest 4 in april van 2024. En sindsdien heeft de band zich verankerd in de metal scene met hun energieke optredens en krachtige muziekstijl. De band combineert invloeden van iconische groove-metal bands zoals Lamb of God, Pantera en Devil Driver met een moderne en persoonlijk Twist. En wat ook als een project begon is de Nederlandstalige symfonische metalband Maanvlinder van Raymond Luijbrechts uit Noord-Brabant samen met een zangeres die nog altijd anoniem wil blijven. Inmiddels groeit het project uit tot een volwaardige liveband met de onlangs toegevoegde oud Mindshade en Jezebel drummer Barry Schepers. En heeft Maanvlinder inmiddels al vijf singles uitgebracht met op 25 juli verschenen Marionet als laatste release. zicht op het debuutalbum is er nog niet, maar tot die tijd moeten we het doen met de losse digitale nummers die ze uitbrengen. En hopelijk staat binnenkort hun eerste show in de planning. Marionette misschien wel de meest agressieve... en tegelijkertijd meest progressieve single van de band... waarvoor de gitaarsolo Rob Lips opnieuw werd opgetrommeld. De baslijnen werden ingespeeld door Rutger Klein... van Epinikion en Abstracted Mind. En je vindt de single op Spotify en hun bandcamp... waar je de tracks kunt kopen. Of je geniet er nu van natuurlijk bij Dutch Fury. Elke maandagavond. Play It Loud. Op ZFM, Sanford. Nog hun eerste single Geocentric, maar zojuist hoorden jullie de tweede nieuwe single Armageddon van de Haarlemse trash, death en speed metal gezelschap Obstructor, afkomstig van hun aankomende nieuwe tweede album, Post Extinction, dat op 26 september uitgebracht gaat worden... met een release show in C-punt in Hoofddorp gevierd gaat worden... en het hele album in zijn geheel zullen spelen. Ze worden deze avond ondersteund door Eindhoven's Trashers... Headless Hunter en Violent Silence. En de heren zullen op 20 oktober langskomen voor een interview... en natuurlijk ook hun nieuwe album komen promoten. En door naar de Hofstad, waar we de nieuwe Deathcore-band Discarded tegenkomen. Op 25 juli releaseerde de band hun zeven-track-debuut-EP Humility... dat op 31 oktober met een release-show gevierd gaat worden in het Paard in Thuisstad Den Haag. Samen met special guest Deep Roots en Nerve. Toegang is gratis, dus ga dat zien als Deathcore jouw ding is. In aanloop naar de release releaseden ze al de singles Humility, Ashes en vorige maand Hollow... met een gastbijdrage van Stan Govers, van het eerder genoemd de Deep Root. Maar om de EP-release een extra boost te geven, draai ik een ander nummer hiervan, dat niet als single is uitgebracht, namelijk Scourge. Enjoy. Naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Up, motherfucker! Put him up! Yo, mensen. Wij zijn Heske uit Zwolle. Wij zijn een progressieve metalband. En wij zijn heel erg blij dat wij hier mogen gedraaid worden maar deze prachtige radiozender. Play it loud. We hebben een nieuwe single opgenomen. Dit is het eerste nummer met onze nieuwe drummer. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Jullie gaan luisteren naar Nieuwspeak. In dit ene laatste blokje Dutch Fury vanavond draaide ik de Zwolse progressieve metalband Hesken. Met de door bassist en backing vocalist zanger Marijn van Vilsteren... persoonlijk aangekondigde nieuwste single Newspeak. Thanks Marijn. Heske, dat in 2018 is opgericht... heeft met veel precisie naam gemaakt in een Nederlandse scene... en braken in 2023 door met hun debuutoptreden... naast de Nederlandse giganten Changing Tides. Sindsdien zijn ze uitstekend ontvangen door zowel publiek als critici... en hebben ze opgetreden met vele, veelbelovende bands... zoals Nephilim en Bloodbath. Hun in 2024 verschenen debuutalbum Architect of Chaos... kan het best Omschreven worden als een samensmelting van Opeth, Gojira, Death and Tool... maar blijft tegelijkertijd origineel en compromisloos. Voor deze 17e uitzending van Dutch Fury er helaas alweer op zit... en we straks naar het laatste blokje releases gaan luisteren... heb ik eerst nog even de wekelijkse concertagenda voor de laatste minute beslissen zonder ons. Waar kunnen we komende week naartoe? Dat hoor je zo over mij. The Play It Loud Concertagenda. En de trash metal band Dark Angel staat bekend om hun supersnelle, zware en vaak lange nummers... die vol zitten met variatie en dynamiek. Met iconische hits zoals Darkness Descends en The Burning of Sodom... is Dark Angel sinds 1981 een legende in de metalwereld. Morgen 12 augustus komt de legendarische band naar de Nobel in Leiden... en nemen de Zeeuwse trashers van Inherited mee als support. De tickets zijn nog verkrijgbaar, je kunt er dus nog naartoe. De kosten 30 euro. De deur opent die avond om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. Een Amerikaanse metalband Trivium combineert metalcore, melodieuze death metal en thrash metal... tot een volstrekt eigen sound. Hun doorbraak kwam in 2005 met het tweede album Ascendancy... dat ze begin dit jaar nog integraal speelden in de AFAS Live... tijdens een tournee met Bullet for My Valentine. Die tour beviel Trivium zo goed dat ze op hun nieuwe elfde album... verschijnt in volgend jaar, terugkeren naar de energie en het geluid van Ascendancy. Over energie gesproken, ook met 26 jaar Trivium op de teller... brengt frontman Matt Heafy live ons stage nog steeds net zoveel power mee als een hele band. De band speelt ook morgen 12 augustus in de Tivoli Vredenburg in Utrecht en je kunt er dus nog bij zijn. Support deze avond komt van The Facts. De tickets kosten 39,75 euro, inclusief servicekosten. De deur opent om 7 uur en de aanvang is om kwart voor 8. Op woensdag 13 augustus komt de Zweedse post-metal formatie Cult of Luna ook naar de Tivoli Vredenburg en nemen Stone Jesus en Throwing Bricks mee als support deze avond. De tickets kosten 34 euro 75 inclusief servicekosten, de deuren openend die avond om kwart over zes. De aanvang is om kwart voor zeven. En je kunt ook nog naar Drowning Pool, een naam die dus diep in de geschiedenis van de moderne rock is gegrift. Keert met een ongeëvenaarde kracht en energie terug naar de spotlights. Hun kenmerkende geluid, rauw, compromisloos en vol attitudes, blijft fans vertoveren en inspireren. De band, bekend natuurlijk van de iconische Anthem Bodies... heeft een blijvende impact op de nu-metal nu wereld gemaakt... en blijft een bron van energie voor nieuwe en oude generaties. Zij zullen dus op 13 augustus spelen in de Volt de Sittard. Het is een eentje rijden, maar als je daar voor over hebt... dan moet je er zeker bij zijn. Als support komen Down en de Nocturnal Affair mee. De tickets kosten 23 euro. De deur opent om 7 uur die avond en de aanvang is om half 8... en dan gaat Down spelen. En op 13 augustus verwelkomt Dynamo. In Eindhoven ook nog eens de heavy metal band Prong. Ter gelegenheid van het 31-jarige jubileum van hun album Cleansing. Als support nemen ze Escuela Grind mee deze avond in de mainstage. Prong kost uh, de. Die tickets kosten daarvoor 26 euro's. deur opent om... Uh, aan de deur kosten ze 27,50 euro. Sorry, en de deur open uh, om half 8 die avond. Aanvang is om 8 uur. En nadat Blind Guardian in mei van vorig jaar al in de main van 013 stond... keren ze nu weer terug om het op 14 augustus nog een keer over te doen. De Deense progressieve metalband Defecto zal de support van Blind Guardian verzorgen. Je kunt er dus ook nog bij zijn. Tickets kosten 34,80 euro. Ook weer die service kosten inclusief. De zaal opent om. ...om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. En was daar dus een beetje te ver weg... ...voor je om Drowning Pool te zien... ...dan heb je op donderdag 14 augustus ook nog een kans... ...want dan staat er nu Battle Band... ...en de C-punt in, in Hoofddorp... ...een stukje dichterbij dus. Uh, support komt eveneens van de Nocturnal Affair... ...en Terrordown en uh, De tickets kosten daar 25,50 euro. De deuren openen om half 7... ...en de aanvang is om half 8. Uh, Prong en Sub-Zero treden ook nog eens op in de Neushoorn in Leeuwarden... als dat dichterbij voor jou is. Sub-Zero speelt natuurlijk in de thuisstad uh, Leeuwarden. Uh, tickets kosten 26 euro. De deur opent om half acht en de aanvang is om acht uur. En tot slot, van 15 tot en met 17 augustus... vindt de 2025-editie van Dynamo Metal Fest weer plaats... in de ijsportcentrum in Eindhoven. Met Widim Tentation, Gojira, Mastodon, I Prevail, Kerry King... en nog vele andere tickets gaan vanaf 17... 79 euro voor de vrijdag en 89 euro voor de zaterdag of zondag. Uh, wil je een weekendticket, dan kan het ook nog. 189 euro's moet je daarvoor neertellen. Alle overige prijzen en informatie vind je op www.dynamo-metalfest.nl en dat was hem weer voor deze week, de concertagenda. Volgende week dus niet in verband met mijn band interview met The Rising Rebellion. Geen concertagenda, maar die week erop uiteraard weer gewoon wel. We gaan de uitzending dit keer niet traditioneel afsluiten met black metal... maar met een blokje metalcore... beginnende met de christelijke metalcore-band Alive Aligned... die ambivalentie bergelichaamt. Hard als de hel, maar met de liefde voor de heer... wei de jongens er doorheen als een frisse wind. scheurend en een eeuwenoude boodschap schreeuwend van hem... die alles nieuw maakt. Het viertal bestaande uit drie muzikanten en een theoloog kwam in 2023 met de eerste EP The Phil... welke direct opviel bij internationale boekers... en resulteerde in een show op het Duitse christelijke Loud and Proud Festival. Nu zal vrijdag 5 september in de teken staan... van de release van hun nieuwste album The Light That Failed to Cease. Op hun vorige singles THHS, The Holy Huddle Syndrome... en Missionist ook te vinden is en natuurlijk hun op 31 juli verschenen laatste single Persistence... die je zo als eerst gaat horen. Tot slot hoor je de laatste single van Sugaspijn... de band dat oorspronkelijk in 2021 als een project begon... van de in Nederland gevestigde Australische zanger en producer Josh Munke. De single heet Stomping Ground en is afkomstig van een aankomende EP... waar je zo alle details zelf zult horen, verteld door Koen. Jij ook bedankt en de luisteraars thuis vanavond ook bedankt voor het luisteren. Heb je een toffe nieuwe band gehoord? Vergeet ze dan niet te supporten door hun muziek te streamen... kopen of naar hun shows te gaan. En daar merch te kopen natuurlijk. Volgende week heb ik dus een interview met Groove Metal Band Arising Rebellion... en praat ik met de heer over een debuutalbum This World Is Dying... die op 26 september zal verschijnen. Voor nu raak ik dus uit met Alive Aligned en Sugarspine en natuurlijk mijn laatste woorden horns up en stay Metal. muzzle Does a world of opposites overcome your confidence? And the king who was risen, the one that could never be risen, the all-creating omniscient who never failed on his mission to save We bear witness. It's confidence for nothing, business. Light down witness and praise the dust we just buried. I like a deep, I like it deep in the sea. We're gonna cross those We are free indeed. Now let our hearts be bold. Run! Right. Live Alain dus, we gaan over naar het volgende nummer, we moeten eventjes skippen, want uh, Hoi, we hebben geen tijd ik meer. ben Koen van Sugarspine. Onze nieuwe EP Violent Heaven zal vanaf 21 augustus overal te streamen zijn. Je gaat zo luisteren naar onze laatste single genaamd Stomping Ground, de meest agressieve track die we tot nu toe geschreven hebben. Tijdens onze eerste headline show in De Helling in Utrecht op 20 september zullen we deze track uiteraard ook spelen. En we hopen ook dan jou in de morspit voorbij te zien vliegen. Dus veel luisterplezier en hopelijk tot dan.